Herman Vriend met het NOS Journaal. De Nederlander die zichzelf in Jakarta met zelfmoord hebben gedreigd. De man van 69 stuurde wanhopige brieven aan kranten, het kabinet en de nationale ombudsman... ...waarin hij smeekt om hulp. De zelfverbranding was gistermiddag bij de Nederlandse ambassade. De man ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Nederlander woont al jaren in Indonesië. In de brieven schrijft hij dat zijn AOW en pensioen al een tijd niet worden uitbetaald... ...waardoor hij, zijn vrouw en drie kinderen letterlijk op straat wonen... De ambassade wordt in de brieven als schuldige aangewezen. De woordvoerder van de ambassade wil geen commentaar geven op de zaak. Henk Bleker, die lijsttrekker wil worden van de TDA, wil van zijn partij een brede volkspartij maken. Hij zei dat in Breda, waar hij zijn kandidatuur heeft toegelicht. Hij is zo teleurgesteld in de PVV dat hij niet meer met Geert Wilders wil samenwerken. Twee weken geleden mislukte het katshuisberaad over de bezuiniging omdat de PVV op het laatste moment afhaakte. Naast spreker hebben zich nog vijf andere kandidaten meld, onder wie fractieleider van Haarsma Buma en minister Spies. De Rabobank ziet geen aanleiding voor een onderzoek naar dopinggebruik bij de ploeg. In de Volkskrant staat vanochtend dat de ploegleiding in ieder geval tot 2007 dopinggebruik tolereerde. De krant baseert dat op gesprekken met direct betrokkenen, zoals oud-directeur Theo de Rooij. De Rabobank wijst erop dat het gaat over zaken voor 2007. Inmiddels is er een andere ploeg en een nieuwe leiding. De Nederlandse dopingautoriteit noemt het verhaal over dopinggebruik bij de rabobank Wienerploeg schokkend. Maar directeur Ram van de dopingautoriteit zei op Radio 2 dat er geen tuchtrechtprocedure begonnen kan worden. Daarvoor zijn hardere bewijzen nodig, zoals bekentenissen van wielrenners. Het weer, veel bewolking, met vooral in Gelderland, Brabant en Limburg regen, in het noorden af en toe zon tot ongeveer 10 graden. Dit was de Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Laren, 5 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Richting Amsterdam op de A1 bij het maardenberg 2 kilometer. De werkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen Reewijk en Bodegraven, 2 kilometer. En daardoor loopt het ook vast op de NL van Leiden naar Bodegraven voor de A12, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest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 We're a dancing nation We keep the pressure on every night Explanations are complications We don't need to know the where or why, why. taking chances We gingen terug naar de jaren tachtig op CFM met Mel en Kim en Respectable. Het is even na twee uur een hele goede middag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. ZFM voor Zandvoort en de regio. En het is 5 mei, het is vandaag bevrijdingsdag. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Albert Jan, mijn collega. Goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Ja, 5 mei, het is een nationale feestdag vandaag. En daar komen wij uiteraard in ons programma ook op terug... Uh, la, drie uur live vanaf het gasthuisplein. En wat kunt u zo ons, van ons verwachten? We hebben een overvolle agenda erop. Dus uh, je moet ook uh, de, de stopwatch erbij houden. Gaan we doen. Maar uiteraard hebben we rond de klok van half vier de evenementenagenda. En Zandvoort staat weer bol van de evenementen. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand. Want wellicht zit er een evenement bij waarvan u zegt, daar wil ik heen. Uiteraard rond de klok van half drie, het weerbericht door de enige echte Zandvoortse weerman, Lex, onze eigen Lex van der Hoorn. En hij zal vandaag wel langskomen, denk ik, hè? Want het is geen, uh, geen strand weer. Rond de klok van half vijf hebben we de, uiteraard het dier van de week en die luistert naar, of zij luistert naar de naam Nikki. En het gedicht van de week, ja liefhebbers rond de klok van kwart voor vijf staat uiteraard in het teken van bevrijdingsdag en het heeft de titel 5 mei. Uh, verder hebben we natuurlijk veel Zandvoorts nieuws in het kort. Rond de klok van kwart over twee hebben we een interview met Jan Klein. Intimie kennen we hem beter als Jan Bloem. Want uh, vorige week uh, las ik een artikel over de weekmarkt en ik wilde er toch wel eens een keer wat meer van weten wat dat voor de ondernemer op de weekmarkt betekent en wat er allemaal te gebeuren staat. Dus rond de klok van kwart over twee een interview met Jan Klein. Uh, als het goed is komt Tommy Brouwer ook nog langs, want er is een lustrum golftoernooi van Café Bluis. We zijn uiteraard aanwezig bij de hele belangrijke voetbalwedstrijd SV Zandvoort tegen Castricum. En daar is voor ons aanwezig onze enige echte voetbalreporter Joop van Nes. Rond de klok van tien over half die zullen wij voor het eerst gaan schakelen naar SV Zandvoort, want ze kunnen namelijk periode kampioen worden. Verder wordt er gereest op het circuitpark Zandvoort, de ADH C Masters en daarvoor is voor ons aanwezig Willem van Densen en die zal een live verslag gaan doen. Verder nog meer uh, nieuws en uh, wetenswaardigheden. Dus genoeg reden om te blijven luisteren naar Zandvoort op zaterdag. En als uh, SV Zandvoort kampioen wil worden, dan moet ze de komende twee wedstrijden gaan winnen. Dus okay. Vandaag nou. is heel belangrijk de wedstrijd tegen Castekum half drie begint hij. En CFM is live bij met de, de verslaggeving van Joop van Es. En natuurlijk vanmiddag heel veel lekkere muziek uit de hier in de jaren 80 is hier Eshwood en Simpson en Solids. Solid. is wel iets wat langer duren. Dat geldt ook voor deze van uh, SWJ Simpson. Lekkere muziek uit de jaren 80 bij CVM Zandvoort. Zandvoort op zaterdag met Solid as a Rock. Inmiddels kwart over twee geweest. Abitjan vertelde het al, we hebben vanmiddag een gast. Zijn naam is uh, voor intimi Jan Bloem. Ja. <laughs> U begrijpt het, luisteraars. Jan Bloem zit in de bloemen, maar hij heet officieel Jan Klein. Jan, van harte welkom. Goedemiddag. Wij kennen elkaar uh, al, al wat langer, dus we kunnen elkaar toetwaaieren. Uh, vorige week las ik in de Zandvoortse Courant dat de weekmarkt wil naar de krocht. Ja. Nou, daar zullen ongetwijfeld een heleboel instanties uh, mee bezig zijn en... Uh, uh, er zullen een heleboel dingen over geschreven zijn. Maar als Zandvoorten vroeg ik mij af. van ja, het zou toch wel heel erg sneu zijn. als de markt zou verdwijnen. Uh, jullie zitten nu tijdelijk uh, op het uh, Zwarte. Hoe heet ja, het, ook? het ook? Zwarte Veld. Veld. Jan, en uh, hoe bevalt het daar? Nou ja, het is natuurlijk één grote bouwput. Dat moeten we niet vergeten. Dat is al uh, sinds twee, drie jaar haast het uh, geval. En dat is heel lastig. zowel voor de consument als ook voor de marktkooplieden. Uh, het is heel moeilijk. Uh, het is heel moeilijk om uh, voor de consument naar de markt te komen. Af en toe zijn er ook stoepen afgezet, dat ze dus via de rijbaan met hun rollator en met de fiets uh, naar de markt moeten komen. Lastig, laat ja. ik het zo zeggen. In die situatie daarvoor, eh, ja. toen, het, uh, toen waren er natuurlijk veel meer kramen, kleine 30 schat ik zo'n ja, beetje. Ongeveer, ja. En jullie zijn nu teruggegaan naar hoeveel? Nou, het zijn er op het ogenblik zo'n circa 17 Waar zijn die anderen heen gegaan? Uh, er zijn heel veel kooplieden gestopt, uh, op de Prinsessenweg eigenlijk al gestopt. Want het werd uh, steeds rustiger, ook mede door de bouwwerkzaamheden. Uh, toen wij moesten verplaatsen was de plek niet zo heel erg groot op het Zwarte Veld. Dus daar kon maar een beperkt aantal uh, kooplui staan. Dat is eigenlijk de reden. Oké, okay. nou dan op een gegeven moment zit je dus nu tijdelijk op het Zwarte Veld. Ja. En dan uh, komt is, is er een discussie gaande van. Nou, waar zouden we nou heen kunnen? Nou, ik, ben een, ik, ik kijk naar buiten en ik zie het gasthuisplein. Ja. Lijkt me een schitterende locatie voor een markt. Ja, nou, voorweg moet je zeggen dat de discussie uh, er eigenlijk niet geweest is, maar gepland is dat we in het Louis david terecht oh ja, zouden ja, komen. Ik, ik, heel dat gaan juist. we dus duidelijk maken. Ja. Uh, daar zijn dus vergaderingen over geweest. Er is ook een uh, participatiegesprek met de marktlieden geweest. En daar hebben we met z'n allen eigenlijk unaniem ...vast kunnen stellen dat deze locatie... ...absoluut niet geschikt is. Dan hebben we het over louis Davids. Ja, precies. Want wat gebeurt er dan als, als daar de markt zou zijn? Nou ja, dan zit je ingesloten tussen huisblokken... je bent niet meer inzichtbaar. Dat, is, dat moet mogelijk zijn dat je een markt kan zien. Ja. En... De, de, de, ...de plek waar het komt te staan... ...schijnt ook nog schuin af te lopen. Dat is allemaal niet zo heel erg ideaal. Er komen ook nog bomen te staan, zitplekken te staan. Dus het dus is een beetje gecompliceerd. Oké, okay, maar je een be beetje uit het zicht. Maar er zijn natuurlijk... Uh, uh, ...vergelijkbare gemeentes. Ja. En dan uh, nou doe ik het er even uit mijn hoofd. Dan hoef je niet ver te rijden, maar dan zie je dus dat... Uh, ...er markten zijn... Uh, ...of in het verlengde van de winkelstraat... Ja, ...de hoofdwinkelstraat hoofdwinkel, ja. van een dorp... ...is daar ook naar gekeken? Uh, daar is nu door ons eigenlijk naar gekeken... Meer ...dat uh, komt dat af van de marktkooplui... Uh, ...wij willen dus graag naar een plek... ...waar winkels zijn... Ja. Ja? ...en daar hebben we dus verschillende mogelijkheden aangewezen... Nou, hebt, ...in Zandvoort is het niet zo heel erg moeilijk... ...je hebt de Haltestraat, de Kerkstraat... ...en de Grote Krocht... Ja. ...waarvan wij van mening zijn... omdat de Krocht breed is... ...dat dit uh, eigenlijk een ideale plek zou zijn... Maar dan zou je dus ook kunnen stellen dat er weer meer marktkramen bij zouden kunnen komen. Dat hopen komen. we ook zeer. Dat hopen we ook zeer. Want uh, daar heb je al het winkelende publiek. Ja. En uh, nou, dan, dan, dat kan elkaar alleen maar versterken. Zo is het. Maar goed, nog even die tussenoplossing waar jullie naar gekeken zouden hebben, was het Gasthuisplein. Onder andere, ja. Ik zelf zeg van, hartstikke mooie locatie. Dat is ook leuk geweest. Maar... Maar je zit dan toch niet bij winkelend publiek. Nee. De klant moet dan naar ons toe komen, zoals het nu ook het geval is. Ja. En dan heb je er toch vaak alleen maar te doen met je vaste klanten. Ja. De spontaan aankoop die vindt dan haast niet meer plaats. Nee, maar ook ik heb ook begrepen dat het logistiek nogal een probleem is. Ja, logistiek met name voor de, voor de verkoopwagens die moeten hier rangeren. En het plein is eigenlijk door uh, alle mogelijke betonblokken. Uh, dusdanig moeilijk te bereiken dat, uh, dat we vast moeten stellen dat het niet kan oké, okay, maar de, uh, goed, dus die, die optie van nou, we willen graag uh, naar de grote krocht ja. dat staat ook in dat artikel en uh, daar is, is ook onderzoek naar gedaan uh, door uh, Marty Bleker van de vereniging Ambulante Handel, Die heeft er ook naar na gekeken en die zegt van, dat zou een hartstikke leuke locatie ja, zijn ja, ja. ik heb begrepen dat merendeel van de winkeliers op de grote kochte, jullie met open armen zullen ontvangen. Dat hebben we uit de krant vernomen, ja. Ja, ja, dat, ja jullie verdienen nogal wat uit de, uit de, ja, uit de krant. Dat, de he? communicatie is niet helemaal zoals het zijn. Maar, nee, er is volgende week is er een, een ronde tafelvergadering over hoe de gemeente moet communiceren. hoe de gemeente communiceert met. Nou, zouden jullie die communicatie zelf ook iets beter kunnen doen. Dat denk. zou inderdaad beter kunnen. Ja. Want. Uh, en daar, als antwoorder mag ik maar inmiddels noemen, uh, zou ik het ontzettend jammer vinden als de markt zou verdwijnen. Als ja, dat... nou, dat, dat mag gewoon maar... niet gebeuren. Ik denk dat ook de burgers dat niet willen. Nee. En ik denk dat ook voor de toeristen dat niet leuk is. Ik nee. denk dat het alleen maar beter kan worden als je op die krocht staat, ja. met een groter aantal kramen, dat het zowel voor de consument beter is, dat het voor de marktkooplui beter is, ja. voor de toeristen beter is. Want, nogmaals, als ik op vakantie ben en ik zit ergens, een van je de eerste dingen, de je gaat altijd even oh ja, naar de altijd, markt. En, en dat is dus leven, het is dus, dus leven in de brouwerij. En uh, het trekt publiek ja. en, en, en, en een dorp zonder markt ja. is als een tulp zonder. Of zoiets. Maar goed. Kan je inschatten of er op korte termijn weer overleg is? Of hoe de traject... Nou, dat loopt dus niet tussen mij. Ik ben ook de spreker van de markt. Dat doet meneer Breuren. Dat is bekend van Jantje Plantje. Die doet dat samen met mevrouw Bleker. En ik hoop dat het op korte termijn allemaal geregeld zou kunnen worden. Want het kan niet zo heel erg moeilijk zijn. Er was een ondernemer op de Krocht die had het al over. Van zomer zou de markt er al kunnen staan. Ik las dat ook. Ja, ja. ja, jij last het wel. Ja. <laughs> maar goed, dus er zullen natuurlijk wel een paar voorzieningen moeten worden getroffen. Ja, ja we ja. moeten denken hoofdzakelijk aan stroomvoorzieningen. We hebben nu ook alleen maar stroomvoorzieningen. Ja, we hebben, ja, we hebben, ja, geen ja. Je hebben geen watervoorzieningen. We nee, hebben geen nee, watervoorzieningen. Daarom vroeg ik in het voorgesprek ook van Jij neemt voor je planten je eigen ja, water Nou, mee. voor mijn bloem in dit geval. Oh, en je plantje die haalt het ergens bij de buren. Dat, dat kan ook. Uh, ja. Goed, het zou natuurlijk ideaal zijn als hij een eigen wateraansluiting zou hebben. Dat maar maar ja. het voornaamste is elektriciteit. Elektriciteit is het allerbelangrijkste. Dus Logistiek zou ik zeggen, dus met een eenvoudige ingreep is een en ander, lijkt mij te realiseren. Dat lijkt mij ook. Ja. En dan zou ik als standvoerder blij zijn dat ik een markt heb met een groter assortiment. Klopt. Kijk, en met de indeling moet je dan wel een beetje rekening mee houden dat, uh, dat, dat, uh, dat uh, de kaasboeren. Uh, niet tegenover de boer staat. Ja, dat is gewoon een logistiek uh, invulling dat ervan. Euro, dat zal ook wel goed geregeld worden. Maar dan zou je weer mooi terug kunnen naar een volle markt. Ja, ja. En zeker in het zomerseizoen. Ja, dat is hetgeen waar we echt op hopen. Ja. Wil je ons op de hoogte houden? Wat het voor jou betekent als er weer wijzigingen zijn. Ja, natuurlijk best. We willen het als CfM Bek ook probleem. graag volgen. Ja. Wou ik je hoop. nog iets kwijt in het nee, stadion? Nee, ik hoop dat het, uh, dat het allemaal niet in zo'n uh, lang tijdbestek uh, beslist hoeft te worden. Dat, dat er ja. nou eens vaart achterkomt. Want we zitten nu eigenlijk al haast drie jaar meer of minder te modderen. We, we hebben allemaal zo ongeveer een derde van onze omzet in moeten leveren. Ja. Dus we zitten er allemaal eigenlijk op te wachten dat er iets gaat gebeuren. Dus uh, bij deze aan de gemeente... Ik wens de gemeente veel wijsheid. En ik hoop je spoedig op de krocht weer te mogen Dat zien. Dat hoop ik ook, Jan. Oké, okay, bedankt okay, Dankjewel, dank Jan, voor je komst naar de studio. Ja, daar hebben we natuurlijk een paard voor je uitgekozen. Hè. Wat dacht je van deze? Hier is Alex en een bosje rode rozen. Oh, met Alex. Hey, wat ben je aan het doen? Ja, ik ben over van feest, gaf, Maar ik kom zo naar huis. Met een bocciere. Yeah It's raining CfM Sanford, Alex en een bosje rode rozen speciaal voor Jan van der Markt. De wekelijkse markt die gewoon in Sanford moet blijven natuurlijk. En achteraan Bitty, McLean en it keeps raining. En of dat zo is gaan we aan Lex van de Horen vragen. Want inderdaad het is even half drie. Dat betekent hoogtijd voor het weerbericht bij CfM. Goedemiddag Lex van de Horen, welkom. Goedemiddag Rob. Goedemiddag, niet vanaf het strand, val me een beetje tegen. Nee, we zijn niet blij je te zien. Nee. nee. nee ik kom hier liever niet. <laughs> nee, wegwijs. Ik, ik, ik doe dit liever telefonisch. Ja, ja, dat begrijp ik. Wij ook. Ja, want, nou, als ja. Ik, want dan zit ik op het strand. De vraag hè, die maar, je kan je net kan goed, Je kan even goed wel naar het strand hoor. Ja? Ja, op het terrasje een biertje pakken. Oké. Okay. Ja, maar niet voor de zon. Nee, ja, dus, dat is waar. Het ja. plaatje van die optimisten van juist heet, it keeps raining, is dat zo, of niet? Uh, nou, niet hier, maar wel daar. Wel daar, ouders oh, beter. Ja. <laughs> het is meer in het oosten van het land. Oké. Okay. Midden-oosten, zo... Uh, midden-oosten, midden-oosten. In het midden-oosten van het land. Ten, uh, <laughs> ten oosten van Utrecht, zo uh, richting Enschede. Zo, daar, daar regent het. Oké. Okay. Ja. En, en hoe is het hier? En, al, en alles wat ertussen zit. En, ja. en hoe is het hier? Hier, hier is het... Uh, nou, ik vind het vrij rustig weer. En doordat het weer vrij rustig is, is het niet zo koud. Want het is toch maar 11 graden hoor. Hmm. Maar als het dan hard gaat waaien, nou, dan krijg je dus die, uh, die windschill uh, effecten. En dan wordt het koud. Maar daar hebben we gelukkig geen last van. Er staat een, uh, een noordoostenwind en de temperatuur die is op dit moment 11 graden. En vanochtend hebben we wat zon gehad. En nu blijft het gewoon bewolkt. Maar wel droog? Ja. Want je moet nog boodschappen doen, hè? dat weet je. Ja, dat ga ik zo meteen doen. Uh, <laughs> maar uh, het blijft dus droog en voor vanavond, voor de uh, bevrijdingspop, ja. Ja, blijft het uh, ook overwegend droog. Er kan een spatje vallen, maar dat zal heel weinig, heel weinig voorstellen. Nou, morgen. Dan uh, hebben we wolkenvelden Het ziet er ongeveer hetzelfde uit als dat we nu hebben. Dus dan weet je vast wat voor weer het wordt. En daar staat een matige een noordoostenwind. En op strand kan die eventjes vrij krachtig worden. Omdat je dan uh, ja, de open vlakte hebt. Hè. In, in, in het dorp heb je een, de beschutting van de bebouwing. En dat heb je op strand niet. Dus dan waait het even harder. Dus is dan, uh, de temperatuur die zit dan rond de 10 graden. kan ook 11 worden. Maar we zitten dan weer rond de 10 graden. En de normale temperatuur voor de tijd van het jaar is 15 graden. Dus daar zitten we ver onder. Maar maandag, dan hebben we toch wel periode met zon. En er staat een zwakke oostenwind. En de temperatuur, die is uh, ongeveer 12 graden. Dus die gaat wat omhoog met 2 graden. Dus is het uh, terrasweer maandag. Kijk, heerlijk. Ja. Jij moet werken, hè Rob? Ja, ja, ja, ja. mooi. Mooi. Ja, tussen de middag. Tussen de middag. <laughs> ja, goed idee. Goed idee. Ja? Nou, en dan uh, dinsdag, dan is het uh, wisselend bewolkt. En dan, ja, dan moeten we toch weer de paraplu meenemen als we van huis gaan. En er staat een zwakke zuidwestenwind. En de temperatuur die gaat weer omhoog naar de 14 graden. Hoppa! En de komende dagen blijft het dus aanhoudend wisselvallig weer. En maandag tot en met vrijdag. Geleidelijk hogere, te hogere temperaturen tot ongeveer 16, 17 graden aan het eind van de week En voor de cabrio-rijers, kan het dakje er al af zo aan het eind van de week? Nou, ik zou het maar niet doen, Nee? Nee, ik zou het niet doen Maar dat maakt bij mij niks uit, Wat lekt toch We houden kans op regen Oké, okay. maar je zat met 30 april, om daar even op, op, op, op, op terug te komen, zat je helemaal goed, hè? Ach, dat was ik blij. Ja, echt. We, want als ik ernaar zit, dan heb ik wel zo'n vervelende dag. Ja. <lacht> <laughs> en dat ik volgende dag, hè, na in de dag... Ja. En hey, mij wat een weer, zeg. Oh. Dat ben ik vergeten. Ja, denk <lacht> gelukkig. Ja. Dat ga je ook beter vergeten. Goed. Goed. En als je dit nog wil nalezen, lezen... dan kan het op www.medeopagina.nl slash mobiel voor je mobieltje op tv, kanaal 40... En op Twitter. Uh, en dan vragen ze nog al op straat wat voor weer wordt. Ja, maar het is leuk om het van jezelf te horen. Ja. <laughs> ja. Oké, okay, www.meteopagina.nl slash mobiel. Als je mobiel uh, op uh, internet op je telefoon toestel zit. Of natuurlijk kanaal 40. Ziervim Zoonvoort. Of gewoon www.ziervimzoonvoort.nl Dankjewel Lex van Doren. Dat was het weer. Van de weekdag gaan de temperaturen weer oplopen hoor. En daar worden wij vrolijk van natuurlijk. Dus vandaar de Bobby Sox op de Zomvoorts Radio. And let it swing and let it rock and roll. Vandaag een hele belangrijke voetbalwedstrijd voor SV Zomvoort. Daarvoor gaan we over naar Joop van Goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag heren en luisteraars uiteraard. Inderdaad, een, voor Sanford in ieder geval een hele belangrijke wedstrijd. Maar ook voor de gasten een hele belangrijke wedstrijd. Want mocht tegen Sander hier vandaag winnen. Dan zijn ze definitief kampioen van de tweede klasse A. En dan kunnen ze niet meer ingehaald worden door uh, Aalsmeer. Want die staat vier punten achter. Uh, Sandvoort kan nog steeds uh, goede zaken doen in die derde periode. Daar hebben we het al zeer over gehad. Als Sand uh, Sandvoort wint... Dan moeten ze volgende week nog van BVADW winnen. Dat is ook geen sinecure. Want die staat uh, één plaats lager dan Zandvoort. Uh, BVADW heeft uh, 41 punten. Zandvoort 44 punten. Maar als dan die, die laatste zetten van dit seizoen. Wat voor Zandvoort heel energerend is geweest eigenlijk. Als die gewonnen mochten worden door onze plaatsgenoten, Dan uh, zijn zij uh, kampioen van de derde, derde periode. En mogen zij uh, deel gaan nemen aan de nacompetitie. Voor een plaats in de eerste klasse. Zover is het natuurlijk nog lang niet. Uh, vandaag moet er dan gewonnen worden. En ik moet eerlijk zeggen dat uh, de eerste paar minuten, want we zitten nu in de zesde minuut, dat uh, er toch wel behoorlijk uh, de druk op heeft uh, bij Zandvoort. Uh, de keeper van uh, Kastikum heeft volgens mij nog geen bal gehad. En Bodhe Vet heeft wel twee keer handels moeten optreden. En dat doet hij natuurlijk heel erg de De vet die. Uh... Zijn laatste wedstrijd gezond wordt gespeeld en volgens mij überhaupt, want hij uh, stopt aan het einde van het seizoen, hij kan het niet meer met zijn werk uh, verenigen, dat hij uh, op vrijdagavond uh, tot, uh, de, de, de zaterdag, on, eigenlijk, tot een uur of vijf uh, moet uh, werken en dan de volgende dag ook nog moet spelen. Hij redt het niet, hij kan ook niet meer komen trainen en uh, dat is dan de reden waarom Boylefit zich... Ja, uh, jongens, dit is voor mij einde oefening. Zandvoort heeft natuurlijk een hele goede tweede man, dat is Joris Schmid. Die speelt vandaag met de tweede in Geinoord, dus ik naast de deur. Maar dat is ook, ja, ik vind het een grandioze keeper. En die zal dan waarschijnlijk uh, volgend jaar bij Zandvoort in de goal gaan staan. Uh, voor de rest, uh, wat hebben we vandaag? Ja, ehm... Um... Even kijken, Ivo um, Hoppe staat in de basis. Uh, Michael Kuil staat in de basis. De rest is eigenlijk altijd hetzelfde. Was uh, Lemmens die uh, van de voorafgaand van de wedstrijd uh, werd uh, gefreteerd door de voorzitter van SCS antwoord Voorzitter wel het weet nee, wel het ste moet ik zeggen. Uh, wedstrijd in het selectieteam. En ook um, um, Pascalus nee, Ronald Karus. ...kreeg een prijs omdat hij honderd wedstrijden in het eerste heeft gespeeld. Nou, dat zijn zo'n beetje de bespiegelingen aan het begin van deze wedstrijd. Kastikum drukt op het doel van Zandvoort, Er is een balbezit. ter hoogte van het 16 meter gebied van Sandvoort. Er komt een goede paas. die wordt goed weggewerkt door Billy Sissen. Je hoort het, Kastikum die willen geen... Gas over laten groeien. Samen proberen daar weer tegen te gaan. Eh, het staat nog 2-0-0. We spelen in de zevende minuut. Graag gedaan. Dankjewel Joop van Ness. En straks uiteraard veel meer over deze wedstrijd bij CFM Zalvoort. Maar eerst weer meer muziek. Op het jouw voorzitter, helemaal blij toen zij haar stem kwijtraakte, Maar ze heeft, weer <laughs> zij terug. heeft hem weer terug. Ze heeft hem weer terug, hoor je dat, Jan? <laughs> Carol Emerald, hoor je. In the nights like this. Goed. Uh, aangeschoven is uh, Tommy Brouwer. Tommy, welkom in de studio. Dank je wel. En de aanleiding is uh, het volgende. Café Bluis. En Café Bluis is gevestigd aan de... Burenweg 5. Burenweg 5. Uh, die heeft een jubileum. het een zogenaamde 20-jarige jubileum. Dat is niet niks. Van een golftoernooi. Klopt. Twintig jaar geleden, dat doen jullie elk jaar? Dus? Doen we elk jaar, ja. ja. En uh, dus, uh, even snel gerekend, zijn er in 1993 mee begonnen? Exact, in, in uh, internationaal niveau dan. Ja, nee, oké, okay, goed. Daarvoor natuurlijk al uh, petit Comité. Nou, het is eigenlijk ontstaan door uh, iemand die op reis was uh, aan, uh, in Engeland. En die uh, dacht Hupen en nog iemand. En die hadden daar een potje gegolfd en toen was het nog vrij elitair. Ja. Wat je nu niet meer echt kan zeggen. Kijk maar om je heen op de baan en je ziet het. Je hoeft daar niet ver voor te reizen om dat te zien. Nee, zeker niet in Zandvoort. Daar <laughs> maar is het altijd feest, geloof <laughs> ik, op die baan. Maar met dat tezijde, het is een hartstikke leuk baantje om te spelen. Ja. En uh, onder een borrel in Café Bluis, dus, uh, was de initiator. Dus uh, Huub Emmer, Die had het idee uh, opgeofferd samen met Mark van der Meijen om eens een keer met wat jongens iets te gaan doen. Dus zodoende is een reisje begonnen. En uh, dat was Frankrijk, Dupeche, ja. als ik me goed herinner. En daar hebben we zo'n geweldige tijd gehad en daar hebben zich meer le leden bij aangesloten. Wat uh, uitgegroeid is tot zo'n twintig leden, waarvan vier ons zijn ontvallen reeds. En daar hebben we ook aanvang van elk toernooi hebben we dan één minuut stilte daar, nemen we voor in acht. Oeh. Uh, ja. Voor de gedurende week. Uh, Kippenvelmoment, dus? Absoluut. Maar absoluut, ja. Ja. Nou, dat, dat krijg je als je twintig jaar zo'n golftoon organiseert, dan op een gegeven moment ga je ja. mensen ontvallen. Uh, inderdaad, helaas is dat zo. En uh, ja. ja, het is, uh, blijft, blijft een, uh, een mooi moment, een dierbaar moment. En ja. je kunt alleen maar zeggen: we waren blij dat ze er waren. Ja, heel goed. Ja, anders, anders hadden jullie dat golftoon exact niet gehad. Exact. Goed, jullie gaan altijd de grens over, hè? Wij gaan uh, inderdaad altijd de grens over, ja. Het is een echte... En maar jullie sparen daar ook voor, hè? We sparen daar het hele jaar voor. En het komt niet altijd zo uit dat... Uh, ja, er kan ook wel eens iets kapot gaan. De, of de auto, of wat dan ook. Het zijn allemaal verschillende soorten beroepen die meegaan. Ja. Het, het is niet van één firma of wat dan ook. Uh, ik noem maar van journalist tot, tot, tot van de AD... tot, tot, tot de autorisator van, van de passen op Schiphol. Ja en uh, casino medewerker schilder... en uh, noem, noem maar op. Jullie zijn... ik heb dat lijstje even voor jou gezien... Uh, je bent dus regelmatig in Portugal geweest... Duitsland, Frankrijk, België, Spanje... zelfs in Ierland en Schotland... dat moet geweldig zijn geweest... want dat is Schotland, de bakermat ja. Ja. Van, uh, van het golf natuurlijk. Ontzettend gaaf. En nu krijg je eindelijk je zin... Na tien jaar zeuren en zeiken, uh, <laughs> Italië. Italië, nee, de, ja, de luisteraars, want uh, Tommy is helemaal laaiend uh, enthousiast over Italië. En het is je nou gelukt. Maar je hebt er maar tien jaar voor hoeven te lobbyen. Ja, tien jaar, ja, wellicht vijftien jaar, maar uh, er was geen doorkomen aan bij die uh, prolet. <laughs> waar, waar, waarom kwam dat steeds? waarom kreeg jij je zin niet? Ja... Dat, dat wil ik nog zeggen. Er Gaf je te de wijde grondjes? Of ja, zo, of? er zijn er een paar die mogen er geen eens komen volgens mij. Dus, uh, oh, Oké. Okay. <laughs> dat te de... Goed, maar nu gaan jullie naar Italië. Eindelijk. En ja. waar in Italië? In Armeno. Dat is een klein bergplaatsje bovenop een berg. Uh, dat ligt tussen het Lago Maggiore en je Lago Diota. Dus. Uh, en. Uh, het is, geloof ik, 20.000 inwoners of zo. Was die golfbaan al bij iemand bekend? Of hebben u gewoon een dartpijl uh, op wij Italië gemukkigd? Wij hebben de laatste jaren uh, via een Italiaan. Kijk, daar komt al het goede vandaan dus. Ja. Uh, <laughs> van uh, ene Di Matteo reizen. Dat kunt u ook op internet vinden. Die heeft uh, altijd een leuke package voor ons. Die betaalbaar is. En met altijd uh, redelijk tot heel goed eten. En echt wat voor soort baan is het? Is het een bosbaan of is het een bergbaan? Heb je daar enig idee over? Een bos en berg. Het uh, zijn verschillende banen waar wij spelen. Okay. Het kunnen linkcourses zijn. Het kunnen, het kunnen verschillende banen zijn. Uh, wat ik heb gezien uh, is één bos, één linkcours. En uh, ja, we, we spelen altijd drie verschillende banen om een competitie. De competitie zo scherp mogelijk te houden. Heb je even één moment? Want we gaan even schakelen naar het voetbal. Hè? Dan gaan we weer vrolijk verder. Of Joop? Ja, ik heb inderdaad een doelpunt. 17e minuut, bijna 18e minuut. Uh, Timo Reus komt helemaal vrij. Uh, Kieper komt uit zijn goal en uh, pracht, maakt een prachtig hopje. Sansverkleid met 1-0. Goeie berichten dus. dus goede berichten uit Zandvoort. Goed, terug. Even gestoord, Tommy. Maar ja, dat is de actualiteit, hè? Het is dat ik betaald <laughs> krijg, dus uh, om hier te wijzen. Anders was ik wel op een circuit, dan wel op het voetbalveld. Oké. Okay. <laughs> nou, wij volgen het dus zo, dus we staan nu met 1-0 voor. Helemaal goed. Terug naar uh, de golfbaan. Jullie spelen meerdere banen. Dus wij bij... spelen altijd, de, de bedoeling is minimaal uh, drie banen te spelen. En uh, die varieert van loopafstand tot een uur rijden. Ja. Kan dat zijn. En deze keer is het, uh, op Armeno gevallen, de keuze die drie banen in de buurt heeft. Oké. Okay. Ja. En jullie gaan vliegen? Wij, wij vliegen vrijdag, vertrekken wij... Uh, Aanstaande vrijdag vertrekken jullie? Ja, ja. En dan blijven jullie een hele week daar? Een hele week, waarvan uh, vijf speeldagen. Ja. En één rustdag, en die rustdag, die, daar laten we ons laven aan het goede eten en drinken, uh, al daar. Ja, ja kijk, ik ben, ik ben de Spanjaard gek, maar in Italië ben je natuurlijk ook helemaal goed wat, de, de, wat de eten en drinken betreft, hè? Het is wat uh, ja, het is... genuanceerder, zeg maar, <laughs> Ja, eten en maar die rustdag, die lijkt me wel hard nodig op een gegeven moment. Ja, je, want je bent echt na een week, als je terugkomt, dan ben je eigenlijk wel even een beetje klaar met golven, ja. Ik wil nog even terugkomen op uh, uh, uh, het geldgedeelte, jullie sparen daar uiteraard voor, maar jullie hebben natuurlijk, je, kunnen, je hebt ook sponsoren nodig op een gegeven moment, toch? Ja, we, wij sparen zelf voor de reis ja. en voor de prijzen en shirts, daar uh, zijn we elk jaar uh, ja, heel naastig naar op zoek en we hebben uh, dit jaar ook weer vier kunnen vinden. Ja, ja. je mag ze even noemen hoor. De sponsor van dit jaar is Ron Kalis van Bichim. Die heeft ons ontzettend geholpen door een prachtige polo met een een of ander groen eng erop. En ja, een alligator. <laughs> Zoiets, ja. ja Oké. Okay. Dan hebben we Eminem Vos. Assurance kantoor. Ja. Club Nautique. En uiteraard Café Bluis. Ja. En die hebben ervoor gezorgd dat we een prachtig uh, mooi shirt hebben kunnen... Krijgen. Bewerkstelligen dit, dit keer. Met, met mooie borduurzucht erop. En dat zijn collectors items hè? Eigenlijk. Absoluut, want ja. dit is een marineblauw shirt met wit uh, geborduurde letters erop. en uh, Het is een kwaliteitsshirt. En als het geborduurd is, dan, dan verkleurt dat ook niet trouw. En dat gaat echt heel erg lang mee. Zeker dat spul van de beach gym, zeg maar. Oké. Okay. Goed, de reis gaat naar Italië. U gaat een week. Jullie hebben één rustdag. Nou, dat, dat, echt, dat ben ik wel blij voor jullie. Dat jullie een rustdag hebben. Want s'avonds natuurlijk vroeg naar bed, of niet? Als je de volgende dag moet spelen. Er zijn er een paar die, die leeftijd hebben die wat vroeger nu naar bed gaan. Het is niet meer zoveel als vroeger. Dat we dus half acht uh, s morgens vroeg in België uit de discotheek kwamen. En uh, bij het ontbijt aanschoven. En gelijk weer door. En tot slot. Hebben jullie ook nog een onderlinge competitie gedurende die, die ja, week? Wij spelen uh, vroeger. Moet je mij horen vroeger. Ja, ja. Je... Was het zo vier wedstrijdagen. En alleen ja. En, en dan één teamdag. En nou is het uh, drie teamdagen en twee individueel. Omdat, uh, ja, het gaat toch in, uh, uiteindelijk om een plezier in het, golf, het ja. spel zelf. En uh, je moet het dan in twee dagen doen. Eerder hadden we dan uh, vier dagen... Of vijf dagen. En dan waar de, de slechtste dag mocht je af, af laten vallen. Maar nu moet je het op twee dagen doen. Moet je gewoon pieken. Individueel. Ja. En je hebt ook twee teams. En dat is altijd. Die zijn uh, gerelateerd aan, aan de namen die ons ontvallen zijn. Mark en Huub. Ja. Mark van der Mijn, en Huub. En dan spelen we de Ryder Cup mee. Dus de baan aanvallen. cetera, Allerlei competitievormen van uh, matchplay. En uh, individueel moet je gewoon uh, individueel scoren. Dus je mag geen slechte dag hebben. Eén van die twee dagen. En uh, de meeste... ...die altijd in de top drie is... Uh, dat, ...die heeft ook zes keer gewonnen... ...de bokaal, mm -hmm. is André Koper... ...en dat wou ik wel even kwijt, want Wat dat is een geweldige prestatie... Uh, ...die is zo constant... Wat voor in... handicap heeft hij? Uh, wie heeft 17-9 geloof ik. Oké, serieus. Ja, we zitten allemaal toch wel dicht bij elkaar. Dat is allemaal met de jaren zo gegroeid. Want ik kan me nog de eerste keer herinneren, speelden we allemaal 36. Ja, ja, klopt. En ik kwam met 23 punten binnen. <laughs> op, op een makkelijke baan. Ja, oké. Okay. Goed, uh, Tommy, hartstikke bedankt dat je hier willen, uh, tekst en uitleg hebt willen geven aan uh, het uh, jubileum van Café Bluis, het golfjubileum. Graag gedaan. Zullen we even één ding afspreken als je weer terug bent, dat je even een verslag bij ons komt doen. Hoe het was? Ik ga dat proberen, ja. Als ik me daar nog iets van weet te herinneren, lijkt me dat heel leuk. Ja. Oké, okay, één tip. Als je iets meemaakt, schrijf het gelijk op het bierveldje. Dan heb je het eind van de week zo'n stapel bierveeltjes. Ik ga eerst lol maken, dan misschien schrijven. Oké, okay, Tommy, hartstikke bedankt. En we gaan elkaar zien. Okay, jo, wat een rot leven toch, in Die golfers <laughs> naar Italië. Oh, heerlijk. Nou, geniet ervan. Dankjewel voor je komst naar de studio. Zometeen meteen het volgende uur van dit programma. Daarin uiteraard AutoSports. Ga naar het circuitpark Zolpvoort, naar Willem van Denzen. Voor de ADAC GT Masters We hebben uiteraard het voetbal SV Sanford staat voor Dat is goed nieuws En heel veel andere items Gewoon blijf luisteren naar de Sanfordse Radio